En in de Eter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is door op met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde in juni speciaal aanklager Robert Mueller ontslaan. Dat meldt de New York Times. Mueller leidt een groot onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen van 2016. en kijkt daarbij ook naar de contacten van het campagneteam van Trump met Russische functionarissen. Het ontslag van Murray ging niet door omdat de jurist van het Witte Huis ervoor ging liggen. De AIVD heeft de Amerikaanse FBI cruciale informatie gegeven... over Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat meldde Nieuwsuur en de Volkskrant. Een hackteam van de Nederlandse inlichtingendienst... heeft zeker een jaar toegang gehad tot een beruchte Russische hackgroep. De Russen drongen binnen bij onder meer het Witte Huis... en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... De AIVD gaf alle informatie door aan de Amerikanen die de rol van Rusland nu onderzoeken. In Zuid-Korea zijn tientallen mensen omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Die begon op de spoedeisende hulp. Volgens de brandweer zijn er zeker 41 doden. en raakten ruim 70 mensen gewond. Een deel van hen is in levensgevaar. De hulpdiensten hebben nog zo'n 200 mensen uit het gebouw geëvacueerd. In het zuiden van Mali is een passagiersbus op een landmijn gereden. Bij de explosie zijn zeker 26 mensen omgekomen. Meerdere mensen raakten gewond. De bus kwam uit buurland Burkina Faso en was net de grens overgestoken. Volgens de Malinese staatstelevisie zijn veel slachtoffers Burkinezen. In Amsterdam is een man overleden nadat hij was neergeschoten door de politie. Dat gebeurde vannacht in een woning in het centrum. De man had een andere man neergestoken tijdens een ruzie. De politie schoot hem neer, hij overleed ter plekke... De andere man is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het weer hier en daar mist, maar die lost in de loop van de ochtend op. Het blijft bewolkt, alleen in het westen breekt de zon wat vaker door. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen eerst droog en wat zon. Later gaat het vanuit het noordwesten regenen. Zondag trekt de regen weg en dan is het middags droog. Dit is verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 is ook alweer begonnen, schijnt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 Ja, maar dat is een overdenking. Als ik iemand van Binnenlandse Zaken tegenkom, zal ik dat doorgeven. dat moet je ook rechtstreeks zeggen. Ja. Ja. Maar leuk dat het kan. En... Ja. Nou, ik, denk, ja. toch, ik denk dat met name het, het anders uh, en, en blank kijken naar de uh, issues he, die, ja. er, die er ja. gelden. Ja. Ja. Dat ik denk dat dat een ding is. wat niet alleen maar bij burgemeesters. maar nee, nee, ook wel. op andere ik uh, situaties. Het, ja. Ja, ik ben ingemacht. het fundamenteel met jullie eens dat de, de onbevangenheid. die je eigenlijk zou willen, de neutraliteit. Het goed doorvragen, dat zijn wezenlijke kenmerken waarop je de samenleving als geheel, of je nou bestuurder bent, of brandweerman, Maakt niks. of interviewer, of wat dan ook. Daarmee helpt je elkaar verder, want dan ben je in staat een neutraal podium te creëren waarop je echt interessante en moeilijke vragen kunt gaan stellen, die mensen aan het denken zetten. Dat is de kracht. En dat probeer ik ook sinds dit jaar, dat was een van mijn goede voornemens. Ik heb er nooit zoveel en meestal roep ik er ook niet over. Dat is knap, als je ja, dat, dat hebt. Uh, maar <laughs> om, om die onbevangenheid. Uh, weer wat terug te krijgen. Omdat ah, je okay, hoe je het went of keert... Ja, op, ja. Op, op, op je eigen ja. plek... Uh, I, I, ja. Gewoon als mens. Ja. Uh, want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het went of keert... Ook ik loop uh, met een rugzakje met uh, deukjes ja. inmiddels. En de kunst is dus om die deukjes iets uit te deuken. Zodat ze wat minder uh, de kleuring bepalen. In dit soort zaken. Uh, de schaduwen anders worden. Dat uh, ja. ja. zou kunnen. Nou, zo diep zijn ze nou ook <laughs> weer niet. Maar er uh, <laughs> zitten ja. wat ja. krasjes ja. her en der. Ja, maar als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Ja. Ja. Hoe diep die ja. deuk is grote ja, schaduw, schaduw ja. dus, uh, ja. dat is het Ja, dat is nadeel van, van, van, van mannen die, die, die, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel klamuren. He? He? Ja, het kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Ja, maar goed. dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja. Sommige mensen hebben geen make-up nodig. Ja. Het we nog goed, dit was dat Blaricum. Was, uh, ja. We hadden, nog, uh, we hadden uh, nog meer onderwerpen. Ja, hè? zeker. We, we hebben Love Land, hebben we staan. wat was dat ook alweer? Dat was ook het naaststrand, geloof ik, hè? Ja,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 allemaal containerbegrippen over je heen die gewoon niet kloppen.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 En nou, heb ja. ik haast. Want wat doen kinderen, wat doen huisdieren? Die hebben onvoorspelbaar gedrag. Klopt, ja. Dat kan je ze kwalijk nemen. Maar ja, ja. ik denk zo dat is de situatie. essentie van kinderen. Laten we dat vooral zo houden. Ja, ja zo kinderen kan, anders zijn. ga niet anders zijn Maar laten we daar wel rekening mee houden. Als wij andere weggebruikers zijn. Nou, en...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 Ordenen, waardoor het natuurlijker is. Ja. Want dat is eigenlijk ja. de kracht. Dan heb je bijna geen borden nodig. Nee, nee dat want je, je hebt, ik denk wat, wat je daar ook nodig hebt... is bijvoorbeeld twee richting verkeer. Hè, op die, op die zuidboulevard althans voor fietsers. Niet voor auto's, maar voor... Ik vermoed niet dat dat gaat gebeuren. Nee, is dat niet iets maar dat, wat... Voor fietsers weet ik niet zeker. Uh, nee, voor auto's gaat het zeker niet gebeuren. Ja, auto's dat kan niet. Er is nee. geen nee. ruimte voor natuurlijk. Maar is het niet Jawel, zo... je kunt kiezen. Ja. Je kunt... Uh, nee. uh, uh, uh, uh, uh,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 ingewikkelde rotonde jongens ja. hebben geen hemel lacht hij er helemaal uit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 Ja, dat is en dat wil je eigenlijk. Vervolgens maakten we weer een voorrangssituatie ervan. En toen ging, het, toen ging het fout. Ja, ja. want mensen ja. nemen dan voorrang. Staat nergens in de ah. verkeerswet. Ik kan het niet hard genoeg zeggen. Ja. Nee, je mag het niet. Dit is een. Uh, ja, precies. Ja, ja, mooi. Goed. Dat was het fietsen op de boulevard. Dan ja. hebben we de veteranendag 14 oktober. Ja. ja.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 Het is de historie. Ja, dat ja. is ook zo. Ja. Dat Letterlijk. we dat deden. Ja, ja. En, en dat is wat je eigenlijk... Um,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 zijn dan we moeten we afbreken gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd dan Gerard Schotten ja. gehad? Nee, maar, het is, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag hebben. We hebben ah, al en de onderwerpen uh, gehad. Maar al 50 al. jaar dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente Zand wordt ja, ja. dat, uh, dat, dat, dat, kan, dat mogen ja. faciliteren. Ja, hè? Ja, zeker met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi kan hoor. Goedemorgen. Hoi, ja. Irene Hoi, Hoi, Ja? Alvast een... Hoi, uh... Hoi,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 ja. Van, uh, van de, de dierenazio in Zandvoort. Kennen mijn land. Hè? Ja. Ja. Ken ja. Klopt, zo heet ja. het ja. tegenwoordig. Eigenlijk. Heel officieel, ja, officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luister thuis nog een goed weekend verder. Dank, Dank u wel. U ook. u ook Graag dat u weer gekomen gedaan. bent. En, uh, kom allemaal morgen ook naar het bierazel, want het is echt de moeite. Ja. Ja. Kijk, en we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook. 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen. Ja, maar ze moeten zich dat wel legitimeren. Ja, ze moeten het laten zien. Ja, ja, dat nou ja, ik wil best zeggen is. dat ik 50 ben, maar dat uh, gelooft toch niemand Je moet het wel bewijzen. Dank u wel.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 We hebben een uh, Dus dan moet we dus kijken hoe, hoe, de, hoe, de, de, hoe de verblijven beesten, eruit de, handen, de zien, de honden ja. en de katten. Ja. En dan hopen jullie ja. natuurlijk dat mensen verliefd worden op ja. zo'n beest die daar zit. Want dat kan. En die dan, dan gewoon denkt van ja, dat kan niet. Mee. Die ja, moet met mee. mij mee naar huis. Ja, dat kan zeer zeker. Maar uh, daar maar, zitten wel voorwaarden zomaar, aan. Hè? Want dat kan niet ja. zomaar. Nee, nee, niemand krijgt morgen een dier mee. Uh, want het kan een impulsbesluit zijn. Precies. Dat is ook zo. En ze kunnen zeggen ik ben geïnteresseerd. En dan inderdaad een gesprek uh, in plaats...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 He, je hebt het tuingebied, wat je het daar tuingebied. Hebt. Ja, waar altijd toch onderhoud moet plaatsvinden. Hè. Er groeit gras tussen tegels. Uh, we hebben rozenbotters aan de zijkant van het hele terrein. Nou, daar groeit ook onkruid tussen. Uh, dus ja. eigenlijk dus daar, zoek je daar, mensen die... Nou, uh, ook iemand die, die wat zouden doen in de tuin. Dat zou geweldig ja, maar, zijn. Dat wou ik nou ja, zeggen, ja, een man tuinman ja, of ja. iemand die het leuk vond om in de tuin... en die misschien ja. zelf in een flat woont, maar dan toch van de tuin ja, houdt... Ja, die kan zich bij jullie uitleven. Ja.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 Oh, ja. Ja. Ja. Nou, dat is toch. Uh, dat wordt een hè? leuke dag. leuke dag. Het is ja. heel, ik ben er morgen ja. niet, helaas. Nee, want ik, nee. bij mij, uh, ik moet ben bij de slag. Zo... op de krocht. Nou, dat is jammer. Ja, ja. het is ook jammer. Maar er komen er meer, toch? Als je elke dag hier langs Precies. komen. Ja. Er is een speelgoedbeurs, een ja. kleine speelgoedbeurs. we hebben smink. Oh, leuk. Grote loterij. En als mensen een kopje ja. koffie of een poffertje of een kopje soep van ja Fleur bij van komen. bij de kaas vandaan. Dan is de opbrengst. Is alles voor als ja. Dus het is Jullie zijn gesponsord door Fleur uh, met uh, de soep? Met de soep, ja. Nou, wat verliefd. Ja. Ieder jaar opnieuw. Ja. Ja. Leuk hoor. Ja. En trouwens, de hele Zandvoortse gemeente heeft behoorlijk uh, gesponsord. Ik ben zelf langs geweest oh, bij mooi. de winkels en bij de Iedereen horeca. Iedereen wil, hè? Wil. En, uh, ja. de, voor de Grabbelton hebben ze prijsjes beschikbaar ja. gesteld? Nou, die had ik al. Maar oh, ze hebben al. grote prijzen beschikbaar gesteld. Oh. Het zijn echt. Oh. Ik heb 230 prijzen en oh. zo? onderverdeeld in kinderprijzen en volwassenprijzen. Ik heb 150 voor volwassen prijzen en uh, echt mooie prijzen, echt mooie prijzen, mooie bonnen, Leuk. echt ja. Leuk. Zandvoort, Hillegom, Heemstede, Overveen, Bloemendaal. En dat dat zijn is de ook een imkerij die komt ja, langs een rij bij die Heel... uit Alkmaar oh, heb nee. ik gevraagd ja. uh, toen ze bij ons in Hillegom stonden een keer, want daar woon ik zelf. Mm -hmm. En uh, tante Lies brokante, dat is iemand ook uit mijn gemeente, die komt ook, die uh, ja. ook komt ja. en die altijd ja. leuke dingen heeft. Dus ja, maar het we het hebben één iemand heeft. die van alles zelf maakt. Futjes worden er verkocht, okay. uh, cakejes, kiesjes, oh. uh, nou, Het nog kaas en Ja, het is oh, het wordt een feest. Ja, ja. <laughs> het wordt een groot feest. Ja. En het is zo, alle kinderen die komen, krijg die, die, ja, die uh, krijgen een beer van ons. En gaan nou, ja. Nou, ja. ja.